9 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wie achter de aanslag op een toeristenbus in Egypte zit. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. bij de piramides van Gizeh bij Cairo ontplofte vanmiddag een bom toen de bus voorbij reed. Zeker twaalf mensen raakten gewond, andere bronnen hebben het over zeventien gewonden. In de bus zaten volgens de autoriteiten 25 toeristen uit Zuid-Afrika. Ook vier Egyptenaren die in een auto zaten raakten gewond. Aanslagen zijn een klap voor de toeristenindustrie, die belangrijk is voor de Egyptische economie. Het toerisme bloeide juist weer op nadat de bezoekersaantallen vanaf 2011 sterk waren gedaald, na de Arabische lente. Een sprinster uit India heeft bekendgemaakt... dat ze al vijf jaar een relatie heeft met een vrouw. En daarmee is Doetie Chand de eerste openlijk homoseksuele atleet van India. Ze zegt dat ze nu uit de kast durft te komen... omdat het in haar land niet langer strafbaar is... om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Op sociale media zijn veel reacties op haar bekendmaking... zowel positief als negatief. Chant kwam eerder internationaal in het nieuws... door haar ongewoon hoge testosteronspiegel. Ze kon in 2016 uiteindelijk toch meedoen aan de Olympische Spelen in Rio. Zwitserland krijgt waarschijnlijk veel strengere wapenwetten. Volgens de voorlopige uitslag heeft twee derde van de Zwitsers in een referendum... ermee ingestemd om dezelfde wapenwetten in te voeren als lidstaten van de Europese Unie. Met de strengere regels wordt vooral het bezit van semi-automatische wapens aan banden gelegd. In Zwitserland zijn relatief veel wapens. Komt onder meer doordat mannen na hun diensttijd hun wapen mogen houden en formeel militair blijven. Het weer, de buien soms met onweer lossen vanavond op en er ontstaat nevel of mist. Temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Morgen wolkenvelden en zon, vooral in het noordoosten vallen wat regen- of onweersbuien. Aan zee blijft het koud met zo'n 14 graden, terwijl het in het binnenland 22 graden kan worden. Dit was het Elkaar voor laten gaan in het verkeer, in 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief, dank je wel.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 ...terug bij Peaceful Radio Show 1333 hier op ZFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheid muziek op je eigen lokale radio. En we beginnen uh, met uh, Juliet Lyons, The Light Within, Songs for Yoga Healing and Inner Peace. Ja, mooi hè, die, al die subtitels. Daarna komt Anne Zweten met uh, Before Today, Beyond Tomorrow... Uh, nou, dat gaat dan zo verder, want daarna komen nog meer nieuwe artiesten en nieuwe album 4 in dit uur. Opvallend is dat er nogal wat, uh, de, de titels van de tracks, dat er veel over dreams wordt gesproken. Dromen, ja, heel bijzonder. Het heeft de aandacht van de artiesten blijkbaar. Daar gaan we dus allemaal naar luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier op peacefulradio.info.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 One of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website www.masako-music.com. On peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com That's Spiraling Music.